1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Weer Syrische demonstratie afgestraft. Spoedberaad de Egyptische regering aan sectarisch geweld. En supporters Twente massaal op weg naar de Kuip. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt in het westen 22 graden en 26 in het oosten. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Aan het eind van de middag in het westen kans op een regen- of onweersbui. En morgen opnieuw kans op een bui. Het wordt dan 20 graden aan de kust tot 25 Land in maart. Syrische troepen die zijn met tanks de stad Tafas in het zuiden van het land binnengetrokken. In die stad werd zaterdag door duizenden mensen gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. Gisteren trok het leger al de stad Banias binnen. En toen spraken we met Marjolein Weinings van IKV Pax Christi. Ze woont in Jordanië en was vlak voor de opstand begon nog in Syrië. En ook nu hebben we haar aan de telefoon. Marjolein Weinings, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, gisteren Banias, nu Tafas. Uh, het is niet heel erg verbazend geloof ik, hè? En Homs, ook vandaag. Nee, het is niet verbazend, nee. Dus uh, wat we hebben gezien, uh, wat in Derra is gebeurd... Uh, vergelijkbare militaire operaties uh, vinden nu plaats in uh, andere steden... waar uh, grote protesten zijn geweest de afgelopen weken. En uh, ja, er zijn al, ver, nu ook berichten over doden, bijvoorbeeld in Homs. En in Banios uh, gaat de operatie, die gisteren is begonnen, ook nog altijd door. Ja, wat, wat doet het leger precies? Nou, wat er gebeurt is dat de, de, de plaats wordt helemaal afgesloten. Uh, telefoonlijnen worden afgesloten, water, elektriciteit. En uh, ja, mensen die schijnen, dus als ze naar buiten gaan, dan worden beschoten scherpschutters. Uh, en er worden arrestatiecampagnes gehouden, huizen doorzocht uh, en massaal mensen opgepakt. En het zijn dus... Uh, ja, de, de virusautoriteiten proberen op deze manier dus uh, zoveel terreur en angst te zaaien... En, en zo repressief op te treden... dat ze hopen dat ze de protesten hiermee kunnen stoppen. Ja, ja, blijft het leger dan lang? Uh, of is dat binnen een middag of zo uh, is dat klaar? Nou, in, uh, in Terra heeft dat uh, uh, tien dagen geduurd. En uh, inmiddels uh, schijnt dan de tanks weg te zijn. Maar uh, is er nog altijd een uitgangsverbod? En schijnen mensen nog altijd als ze hun huizen uitgaan... Uh, worden neergeschoten. Oké, okay, maar wat, wat uh, hoe moeten ze dan, uh, hoe, hoe komen ze dan aan eten? Want als ze niet meer de straat op durven, de stad wordt afgesloten, geen water, geen licht. Uh, hoe doen ze dat dan? Ja, nou, er zijn berichten dat er uh, bijvoorbeeld in Derra vanuit de Palestijnse kampen er in de omgeving uh, voedsel uh, naar uh, de stad werd uh, gesmokkeld. Okay. Zijn ook, ja, het zijn allemaal geruchten. Hè? We weten ja, ja. dat het bevestigd. bewestigt. Uh, er zijn ook geruchten dat het leger geholpen zou hebben op bepaalde plekken... om, uh, om toegang te geven tot de stad, om spullen te smokkelen. Ja. Ja. Goed, wat is de, de volgende stap van het leger? Welke, welke stad is hierna aan de beurt? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het lijkt wel een vast patroon... dat overal waar de protesten groot en langdurig uh, zijn geweest... dat ze proberen dat echt helemaal de kop in te drukken. Ja, ja als een, als een waarschrik bewind. Ja, alleen Damascus ja. uh, heb ik begrepen en steden in Koerdisch gebied... die, uh, die laten ze links liggen. Zouden ze daar uiteindelijk ook naartoe gaan, uh, de militairen? Ja, dat ligt heel, heel moeilijk natuurlijk, vooral Damaskus, de hoofdstad. Er zijn een paar protesten geweest, maar dat is nog niet helemaal zaal. Maar hmm. in, de, in de wijk Midan zijn protesten geweest. Ja, dat ligt midden in de stad. Daar kan je niet zomaar een militaire operatie doen met tanks en alles. Dus dat, dat, dat is lastig, denk ik. Okay. Gelukkig. Nou, hou ons op de hoogte. Uh, Dank je wel voor je uiteenzending Marjolein Weinings van IKV Pax Christi vanuit Jordanië. Het kabinet in Egypte is met spoed bijeengekomen vanwege de gevechten tussen moslims en koptische christenen gisteren in een buitenwijk in Cairo. Het doordertal is inmiddels opgelopen tot 10 en er zouden meer dan 180 gewonden zijn. Correspondent Nicole Fever vertelt wat de aanleiding is voor het geweld. Het is allemaal begonnen met een relatie tussen een moslim en een christelijke vrouw. Zij zouden zich al dan niet bekeerd hebben. En toen zou ze zijn vastgehouden door de christenen in die wijk. Nou, daar werd een groep moslims, die was daar heel erg kwaad om. Met 500 man gingen ze uh, de wijk in. Ja, en wat er toen gebeurde, uh, de, de, de berichten die lopen uiteen volgens ja. de moslims, werd er vanaf de daken op hen geschoten. En hebben ze daardoor uh, hebben ze daarom een kerk in brand gestoken. Er is met stenen gegooid. Uh, uiteindelijk zijn er dus twee kerken in brand uh, gestoken. Soldaten, politie. Die zijn die kant uitgestuurd en uh, hebben in de lucht geschoten, traagas gebruikt. Maar het heeft lang geduurd voordat men de groepen uit elkaar uh, heeft weten te drijven. Ja, en wat er nu, nu is nog steeds erg gespannen in, uh, in de wijk. Het is een, uh, een arme wijk, een christelijke wijk. En christenen die zouden zich nu hebben verzameld in de kerken... om tenminste de gebouwen te beschermen. Het is ook niet de eerste keer dat uh, sinds de val van Mobark... dat dit soort uh, botsingen plaatsvinden. In maart zijn er ook al bij een soortgelijk incident... het ging toen ook om een liefdesaffaire, 13 mensen om het leven gekomen. Ja, bestaat nu ook de angst dat Egypte afglijdt... naar een land met veel sectarisch geweld? Of, of is dit heel plaatselijk? Nou, de, de, dit soort incidenten die gebeurden ook toen Mubarak nog wel aan de macht was. Ja. Maar het is zorgwekkend dat de tijdelijke heersers... ja, dit uh, geweld niet weten te beheersen. En als je dan kijkt hoe het ging tijdens de protesten. Christenen en moslims die traden samen op. Hè, en die uh, hadden een uh, gemeenschappelijk doel. Ze baden samen. Hè, als de moslims bezig waren met hun gebed... dan stonden de christen met er omheen ja. om hen te beschermen. En omgekeerd geestelijk leiders... die gezamenlijk voor de groep stonden... en zeiden van uh, wij zijn één, één man... en we moeten samen vechten en samen doorgaan. En je ziet dat nu ook dat uh, uh, ja, er van alle kanten wordt opgeroepen... om te stoppen met het geweld. En het is problematisch dat... Uh, de tijdelijke heersers, het leger, er nu niet in slagen om de spanningen te beheersen. Een ziekenhuis in Hengelo. Dat is anderhalf uur lang getroffen geweest door een grote stroomuitval. Bij het ziekenhuis van de ziekenhuisgroep Twente... viel rond half negen de stroom uit door een storing in de elektriciteitskast. Ook de noodvoorzieningen deden het niet meer... en daardoor moesten op de intensive care enkele patiënten met de hand worden beademd. Verslaggever Theo Verbrugge. Dit is het geluid wat overheerst op het grote plein voor het ziekenhuis. Een noodaggregaat. Nou, buiten zien we een aantal brandweerwagens klaarstaan... met een grote schuifladder voor de hoofdingang van het ziekenhuis... Parkeerterrein is met rood-witte linten afgezet. Er worden geen patiënten op het moment opgenomen. En er kan ook geen bezoek ontvangen worden. Wel, bezoek, mag, bezoek mag wel. Bezoek mag weer wel ontvangen mag ondertussen worden. Weer wel. Nou, dat zegt uh, Meindert Schmid. Hij is voorzitter van de raad van bestuur. We lopen langzaam een beetje ja. naar die hoofdingang om ook een beetje dat geluid van die aggregaat kwijt te raken. Wat ging er nou precies mis vanochtend? Uh, stroomstoring. Uh, en dat had niet zozeer te maken dat het uh, netleverancier iets meer fout ging. Maar in het management systeem uh, ging iets fout. Waardoor ook de noodaggregaat uh, en niet uh, in. En dat betekent dus dat we zo'n drie kwartier zonder stroom hebben gezeten. Dat kan natuurlijk niet, hè? dat de noodstroom het niet doet in de ziekenhuis. Nee, dat mag absoluut niet. Hij is ook regelmatig getest. Ik heb begrepen een maand geleden nog voor het laatst. Toen werkte die voortreffelijk. En wij moeten dus nu samen met de leverancier gaan uitzoeken hoe dit nou heeft kunnen plaatsvinden. De stroomvoorziening is nu hersteld, hoe is dat nu gebeurd? Dat is door een, kabeltje, een extra kabeltje te trekken, eigenlijk een omtrekkende beweging. En nu hebben we weer gewoon stroom van het net en alles werkt weer zoals het behoort te werken. Maar we zullen in de loop van de dag de normale stroomvoorziening weer moeten herstellen. En wij wachten nu tot, tot we samen met de leverancier dat kunnen gaan realiseren. De patiënten, daar kijken we natuurlijk altijd even naar. Hoe is het daarmee gesteld? Wat hebben die ervan gemerkt? Het is goed. De meeste patiënten hebben er denk ik niet zoveel van gemerkt op dit moment. Wat wel natuurlijk is geweest, er zijn drie patiënten die handmatig beademd moesten worden op de intensive care. Maar er is geen enkele patiënt in gevaar geweest, meldde het ziekenhuis later. Hoewel alles onder controle is, worden er vandaag geen operaties meer verricht in dat ziekenhuis in Hengelo. Dit is het NOS Journaal, met Ewoud de Jong. Voor de kust van Tripoli zijn mogelijk honderden migranten verdronken. Volgens Italiaanse media en de nieuwszender Al Jazeera brak er gisteren een boot in tweeën met 600 migranten. 16 lichamen zijn geborgen, een aantal drenkelingen is gered. Het gezonken schip zou vanuit de Libische hoofdstad zijn vertrokken... samen met een andere vluchtelingenboot. Dat schip is aangekomen bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Vanochtend liep daar ook een boot met honderden vluchtelingen... voor de kust aan de grond. Tientallen opvarenden sprongen in paniek in zee... toen het schip in het zicht van de haven tegen een rots aanliep. Ze konden allemaal door de kustwacht worden gered. Bij een gevangenisoproer in de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn zeker 16 doden gevallen. Onder de doden zijn zes politieagenten en een leider van Al-Qaeda... Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Westerse persbureaus braken in de zwaar bewaakte gevangenis rellen uit... toen 25 gevangenen werden overgeplaatst naar een ander gebouw. De gevangenen vielen plotseling bewakers aan, pakten hun wapens af en begonnen te schieten. Maar andere bronnen melden dat een terreurverdachte van Al-Qaeda... tijdens een ondervraging een pistool wist te grijpen... zijn ondervragers doodschoten en andere gevangenen bevrijden. De situatie is inmiddels weer onder controle. De gevangenis in Bagdad staat bekend als een van de best bewaakte van Irak. Op Eindhoven Airport is een drugsmokkelaar aangehouden die vermoedelijk tientallen bollen met cocaïne heeft geslikt. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is het een Amsterdammer van 36 die samen met een stadsgenoot van 62 naar Bergamo in Italië wilde reizen. Ook zijn reisgenoot is aangehouden. De woordvoerder noemt het zeer uitzonderlijk dat het op het vliegveld van Eindhoven een bolletjeslikker slikker wordt aangehouden. Schiphol uh, noemt ze ook wel de Gateway to Europe. Je hebt natuurlijk een vaste lijn tussen Zuid-Amerika en uh, Amsterdam. Om in ieder geval. Uh in Europa te kunnen komen. En, uh, vanaf Eindhoven kun je uh, niet richting Suriname of Zuid-Amerika... of welk continent dan ook. Het zijn uh, over het algemeen Europese vruchten. In dat opzicht is het opmerkelijk. De twee mannen werden aangehouden na een tip. Sport. In Rotterdam beginnen vandaag de wereldkampioenschappen tafeltennis. Meer dan 800 spelers strijden de komende week om de titels. En de verwachting is dat het evenement door een half miljard mensen wordt bekeken. Want de sport is vooral populair in Azië. Alex Hoordijk, vier Nederlandse mannen hebben al gespeeld in de kwalificaties. En uh, hoe hebben ze het ervan afgebracht? Nou, allemaal vrij redelijk. We zitten in de kwalificatiewedstrijden. Want het hoofdtoernooi van dit wereldkampioenschap... tafeltennis begint aanstaande dinsdag pas. Zowel bij de dames als de heren zijn er 96 geplaatst En dus moeten er kwalificaties worden gespeeld. Waar 32, zowel bij de heren als dames... tafeltennissers nog bijkomen. De Nederlanders die in actie gekomen zijn... dat is Boris de Vries bij de Mannen. Hij speelde tegen de Dominicaans eh, Manuel Espinal, Wist zijn partij met 4-0 te winnen. Makkelijker. Uh, ging het uh, uh, wat minder makkelijker ging het met Koen Hageraads. Uh, de meest jeugdige Nederlandse deelnemer, nummer 751, op de wereldranglijst, speelde er tegen de Jordaniër Zeed Admaizi. Wist wel zijn partij te winnen, maar het werd uiteindelijk 4-2 voor Koen Hageraads. Minder goed ging het met Wailu Chung. Die wist zijn eerste partij in ieder geval in deze kwalificaties niet te winnen van de Bulgaar Petko Grasboski. Hij ging er met 4-1 van af en zal morgen nog een tweede wedstrijd in de kwalificaties moeten gaan spelen. Daarna volgen bij de heren in ieder geval nog eens een keer twee knock-outfases... om daadwerkelijk uit te gaan maken hoeveel Nederlanders... Er daadwerkelijk in dat hoofdtoernooi mogen uitkomen. Want bij de Nederlandse mannen, daar eh, ziet het er naar uit... dat er maar heel weinig tot het op heden door kunnen komen... want niemand is geplaatst in het hoofdtoernooi. De andere Nederlander die in actie zou komen, dat is Casper Telun. Hij moest in, eh, in ieder geval in actie komen tegen Valdemar Casanga uit Angola. Maar bij het zien van de naam Casper Telun werd hij waarschijnlijk toch bang... want hij kwam niet op dagen. De beachvolleyballsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel... hebben het toernooi van Shanghai gewonnen. Ze versloegen in de finale verrassend het Amerikaanse duo... Jennifer Cassie en April Ross in vier sets. Cassie en Ross zijn de regerend wereldkampioen. Marleen van Iersel kon na afloop haar geluk niet op. Ongelooflijk gevoel, want we, we beseffen het zelf uh, nog niet helemaal eigenlijk. En het was, het was zo'n ontlading toen, wij, uh, ja, toen we de wedstrijd wonnen... en toen we, uh, ja, toen we goud, goud wonnen en op het podium stonden... En, uh, ja, het is gewoon een ongelooflijk gevoel het is waar, we, waar we zo hard voor gewerkt hebben. en uh, Wat we nu bereikt hebben en hopelijk uh, volgen er nog, uh, nog veel meer. Het is pas de tweede keer dat een Nederlands vrouwenduo een toernooi op de World Tour wint. In 2003 waren Marit Leenstra en Rebecca Kadek de eerste. En dat was toen ook in China. Duizenden FC Twente-supporters zijn op weg naar Rotterdam. Om zes uur speelt de club uit Enschede naar de bekerfinale, eh, daar de bekerfinale tegen Ajax. Zo'n 15.000 supporters komen met speciaal ingezette bussen, vertelt iemand van de supportersvereniging. Als iedereen in de auto wil stappen, dan zouden we een uh, groot parkeerprobleem hebben in Rotterdam. Dus vandaar dat het is gekozen voor een, uh, eigenlijk een verplichte buscombi. En alleen uh, uitzonderingen, mensen die zeg maar, uh, ja, niet in de buurt van Enschede wonen. maar wel Twente-fan zijn. Uh, dat die niet eerst helemaal naar Enschede moeten rijden. om daar bewust te stappen, die krijgen de gelegenheid om met eigen vervoer te gaan. En volgende week spelen de twee clubs, uh, Twente en Ajax. Dus het weer tegen elkaar om het Landskampioenschap. Dan is er verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi. Een goedemiddag. Bij Arnhem staat er file op de N325 in de richting van het knopend Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort. Twee kilometer. De hoofdpunten van het nieuws: weer Syrische demonstratie afgestraft. Syrische tanks zijn nu Tafas binnengereden. Spoedberaad Egyptische regering na sectarisch geweld. Er zijn 190 mensen opgepakt vanwege de gevechten tussen moslims en Koptische christenen in Cairo. En u hoorde net supporters van FC Twente massaal op weg naar de Kuip voor de bekerwedstrijd tegen Ajax. Die begint vanavond om zes uur. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haarland hier over de Ja, is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom, tweede uur van de perstribune op deze zondagmiddag. Gast dit uur is Ronald Koeman, onze vliegende keeper Jules van der Wart... beide voetbalbroers Sim en Luc de Jong... en onze russercent Ron van Gouwen keek uh, weer televisie, natuurlijk. Ron, en was er nog een rode draad te ontdekken deze week? Het was de week waarin we op zoek moesten naar bewijs. Bewijs van de dood van Osama bin Laden. Bewijs dat we weer twee minuten onze mond dicht konden houden met de dodenherdenking... En bewijs dat Peter van der Vorst echt de bedenker is van zijn eigen programma, gepest. Nou, voorlopig blijven we zoeken. De stelling dit uur, de NOS moet Ronald Koeman direct aannemen als sportpresentator. Voor uw mening, depersterune.nl. En hij lacht minzaam. Ronald, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, dat, uh, dat gaat natuurlijk om het feit dat jij uh, uh, de jongenje villa van Barcelona geïnterviewd hebt de afgelopen week. Nou ja, dat, dat kwam omdat het wel bekend is dat veel spelers in Spanje... en dan met name de Spaanse spelers niet goed de Engelse taal machtig zijn. Ja, en als je dan Spaans spreekt, dan, dan heeft dat een streepje voor. En ik ken de spelers, de spelers kennen mij. Dus doen dan ook vaak iets meer hun best om, om dan aanwezig te zijn... dat je ze, dat je ze wat kunt vragen. Ja. En dan uh, stel jij een paar uh, intelligente voetbalvragen in het, uh, in het Spaans. Dat vinden ze prachtig natuurlijk. Nou ja, sowieso dat het in het Spaans is, uh, wat ik net al aangeef. Plus het ja. feit natuurlijk dat, uh, ja, dat het gewoon voetbalvragen zijn. En uh, hmm. van journalisten wil de vraag nog wel eens uh, iets anders zijn. Ja, geef eens een voorbeeld. Nou ja, ik, ik stel de vraag puur uh, wat ik zie en wat ik uh, denk. En, en, en waar, waar ik... Uh, vindt dat je dat aan een, aan een voetballer of aan een trainer moet vragen. En ja. Het is heel makkelijk van uh, ja wat uh, hoe blij ben je om, om een finale te spelen. Maar dat weten we wel dat hij blij is. Het ging mij meer om het feit om uh, wat hij vond van Madrid, hoe Madrid had gespeeld ja. en uh, dat was anders als, uh, als in de eerste wedstrijd. Nou en dat klinkt uh, in het Spaans al dus. Ik sta hier samen met Ronald Koeman en met uh, David Villa. Uh, ik, ik geef even met alle respect Ronald maar even de microfoon, want uh, we gaan het sprekje uh, doen in Spaans. En uh, ja, uh, Ronald spreekt dus geen ander Spaans. Sí, David. Felicidades por estar in uh, la final. Que ha sido para ti la clave de este para vosotros. Bueno, pues ik no denk bueno, pues pues ja, dat het onszelfde zijn. We hebben geen het systeem. In een van de twee partijen hebben we En dat heeft ons We we het En we hebben en Dat laatste begreep ik. Uh, je bedankt hem. <laughs> ja, ja. Wat zei hij nog meer? Wat, wat vroeg nou, ik vroeg, je vroeg hem? hem natuurlijk wat, wat, wat, wat voor hun nou beslissende was in deze twee wedstrijden. Nou, Dan gaf hij aan dat uh, met name dat, uh, Barcelona altijd vasthoudt aan hun manier van spelen, hun stijl. El Stilo is, is stijl van spelen. En daarin geloven en, en dat was het grote verschil, vond hij. Ja. Um, laten we eerst even kijken, u denkt Ronald Koeman, hey, die ken ik. Dat is natuurlijk de oud-voetballer, de oud-trainer. Uh, oud um, maar waar kennen we hem uh, ook alweer uh, van? Laten we eens terug gaan, uh, naar jouw Barcelona-tijd. Naar een finale op 28 mei, Wembley, herinner je nog? Nou, het was 20 mei, dacht okay, ik. Oké, nou, goed. 28 mei is dit jaar uh, ja. de finale. <laughs> ja, dat is waar, ja. Ja, een belangrijk is... moment, want uh, het was de eerste Europa Cup die Barcelona won ja. in uh, ja. de ja. historie. Nou, dat klinkt zo. Koeman, doorgaat! Oh, Hij schuurt hem erin. Ronald Koeman, geboren in de zalen opgegroeid in Groningen. Groot geworden bij Ajax, de PSV. en man van de wereld in Barcelona. Edel, Ronald Koeman. Hij speelt een meest gelukkige wedstrijd. En hij pakt hier het doelpunt. En het doelpunt is waarschijnlijk de beslissing in deze finale. Ja, het was de beslissing hè. Ik ja, het. Was, ja. Het, was al, het was al een in het verleden. Ja, doet dat je nog iets als je dit soort dingen terughoort? Want je zit natuurlijk duizenden malen in het, in het archief van beeld en geluid hier. Ja, hij doet wel wat. Want de, de, de blijdschap besef je ineens weer wat die avond met zich meebracht. En ik kom net uh, terug uit een weekje Barcelona. Nou ja, en, en het moet dan ook toevallig zijn... Uh, dat de finale wederom uh, op Wembley gespeeld wordt in Londen. Want ja, iedereen uh, heeft het daar weer over. En, en, en van alle leeftijden. En uh, het was voor Barcelona de ommekeer... Uh, wat ze al die jaren toch altijd wel, wel hadden... dat ze achter Madrid aanliepen. Ja. Nou ja, en dat... Dat moment was uh, grotendeels de ommekeer dat, uh, ja, dat Barcelona... en nu nog steeds, en nu nog veel meer als in onze tijd... Ja, de nummer één van Spanje is. Als jij in die catacombe in die staat uh, van het stadion... Hè? je hebt er prachtige jaren beleefd in Barcelona. Uh, is dat dan echt een soort van thuiskomen? Hoe voelt dat? Ja, dat voelt uh, als thuiskomen. Ieder, iedere keer uh, als we in Barcelona zijn, omdat je ook de weg kent. Uh, je hebt vrienden... Uh, ja, het is allemaal zo bekend nog uh, waar je dan terechtkomt. En, en dat voelt uh, als thuis. En, en ook als ja. ik uh, daar bij de club ben. Uh, gewoon alles wat de club nog steeds doet. Uh, niet alleen voor mij, ook voor andere oudspelers. Ja, dat, uh, daar zouden we in Nederland eigenlijk uh, een voorbeeld aan moeten nemen. Nou, wat, wat doet de club voor jou wat je in Nederland mist? Nou ja, het dat moment dat, uh, dat... ik Als ik bel uh, voor kaarten of, of voor andere dingen. Een shirtje of wat dan ook. Want... Toevallig uh, heeft Efse Groningen een hele mooie veiling binnenkort. Nou ja, wat is mooier om een shirt te veilen van Messi met zijn eigen handtekening? Naar nou, één belletje en het wordt geregeld. En uh, ja, in Nederland is dat nog wel eens anders. En, uh, en het, dat is gewoon, misschien ook een beetje uh, dat we allemaal wat, wat killer. En wat kouder zijn als, uh, als Spanje. Maar, maar de liefde wat, wat een Barcelona uitstraalt naar na zijn mensen uh, is fantastisch. Nou, dat is mooi om te horen. Uh, je bent ook trainer. Miste jij bijvoorbeeld Mourinho bij Real Madrid? Want hij mocht niet coachen, althans niet, vanaf zijn vertrouwde plek. Vanwege allerlei uitlatingen die hij gedaan had. Nou, ik miste hem wel, want dan was het... Uh waarschijnlijk nog een iets hetere avondje geweest. Maar het verbaast me ook, eerlijk gezegd wel... want Mourinho is gewoon niet eens in het stadion geweest. Hij heeft de wedstrijd gewoon vanuit zijn hotelkamer hmm. gekeken. Ja, dat verbaast me wel. Ja, zou jij dat gedaan hebben, zo jij in zijn schoenen stond? Nee, ik, ik was in het stadion geweest. Ik weet niet wat de reden is... dat, uh, dat Mourinho uiteindelijk niet bij de wedstrijd live aanwe aanwezig wilde zijn. Ik geloof niet dat het aan veiligheid ligt, want... Uh, dat zal Barcelona ongetwijfeld goed geregeld uh, hebben. Maar dat je dan niet... Uh, ik vind dat je, dat je alle momenten, wanneer het mogelijk is... want hij mocht niet op de bank zitten... maar daarbuitenom wel bij je ploeg moet zijn. En, en ja, de ploeg alleen in de bus. Uh. En dat was nog wel leuk, want uh, ik zag wat beelden... Die, diezelfde avond nog, dat, uh, dat de bus ook weer Mourinho oppikte bij het hotel. Nou ja, toen had ik wel helemaal iets van... Uh, de koning wordt, uh, wordt wederom opgehaald. Ja, hij, uh, hij kan het zich blijkbaar ook allemaal permitteren, hè? vind je dat raar? Nou, dat dus wat, blijkbaar wat, niet. Nou ja, hij, kan, ja goed, hij krijgt nu zeven wedstrijden schorsing. Ja, nee. maar ik denk dat, dat Mourinho... Uh, en ik heb Mourinho als, als coach zeker hoog zitten. En, en dat blijkt ook wel de prestaties uh, die hij behaald en behaald heeft... met de clubs waar hij trainer is geweest. Maar ik vind wel... Dat heb ik ook bij NWS op televisie gezegd: dat hij met name na de laatste wedstrijd, uh, of tenminste na de eerste wedstrijd van de Champions League, uh, ja, zo slecht uh, in de media is gekomen om, om te zeggen van Dueva bepaald en uh, de scheidsrechter en Barcelona. De, de, de Europa Cup of de Champions League die Quadriola heeft gewonnen, die zou hij niet willen winnen op zo'n wijze. Nou, ik vind dat is dat is te minachtend. En daarin is hij uh, is hij te ver gegaan. En ik denk dat hij nog blij mag zijn met uh, deze, maar deze zeven aantal wedstrijden. Ja. De NOS was de stelling, is de stelling van dit uur moet Ronald Koeman direct aannemen als uh, sportpresentator. Zoals elke week houdt uh, onze tv recensent Ron Vergouwen... alle ontwikkelingen op televisie bij. Als het gaat om opvallende zaken, nieuwe programma's. Deze week uiteraard aandacht voor de dood van Osama, dodenherdenking... en het nieuwe programma van RTL, Gepest. Was er nog wat op tv deze week? kijken met Ron Vergouwen. Goedemorgen. Osama Bin Laden is gedood. Ja, de dood van Bin Laden hield deze week iedereen bezig. Echt iedereen. Ja, dus kun je er donder op zeggen dat ook de heren van Voetbal International hun analyse geven? Osama Bin Laden. Ja, man, die zat een uitsmijtertje te eten. <hijen> <hijen> die heeft het gewoon zijn kop geschoten. Ja. Die zei, hij gooide een lekker eitje in een hup, en was die. Ja. Nog in zegen gegooid ook. Ja, kan het niet maken, man. Dat is wel aandacht voor, hè? Zo. Ja. Je kon er niet echt mee hè? Was je er wel blij mee? Ja, ik vind het prima. Als... <lacht> ja. Tja, waar moest iedereen nu over praten? Want er waren geen beelden van die dode Bin Laden. Nou, dan praten we toch gewoon leuk over het feit dat we geen beelden hebben. Wereldwijd groeit de roep om beeldmateriaal van de dode Osama Bin Laden. Als Osama Bin Laden niet meer leeft, waar blijft dan het onomstotelijke bewijs van zijn dood? Aan de ene kant schreeuwt iedereen om bloederige foto's, maar aan de andere kant zijn al die complottheorieën wel een bron van inspiratie voor journalisten. Ook bij Hitler draaiden de complottheorieën machine op volle kracht. Het officiële verhaal is dat de Russen na de oorlog botresten van Hitler meenamen. Maar we weten het niet zeker, want volgens een recente analyse in Moskou... van een stuk bot dat aan Hitler zou moeten toebehoren... ging het in feite om een schedel van een vrouw. Maar het was nu toch zeker wel Bin Laden, ergens DNA-bewijs. En daar is niet mee geknoeid. Ik weet het niet. Ja, en nog een relevante vraag. Nu Bin Laden uit de weg is geruimd... wie wordt voor de media nu de nieuwe belichaming van het kwaad? Nou, editie NL wist alvast te zeggen in welke hoek we het moeten zoeken. Wij herkennen hem vast als we hem zien, want oervijanden van het Westen... die hebben namelijk altijd haar. Veel haar. En dat associëren we toch op de een of andere manier... met onbetrouwbaarheid, omdat het iets dierlijks uh, in zich heeft. Nou, je zou het haast denken. Als je terug gaat kijken in de geschiedenis... Dan, uh, dan denk je al gauw aan Saddam Hussein met een snor. Bin Laden met een snor. Hitler met een snor. Maar of het programma nou de juiste deskundige had aangewezen... om tot deze conclusie te komen? Ja, ik moet het niet te hard zeggen, want... <laughs> mijn bovenlip uh, toont het ook, maar ik ben erg betrouwbaar. En waar moeten we nu in de toekomst bang voor zijn? Nou, SBS Show News, die wist ons te vertellen... in welke hoek de klappen gaan vallen. De Duitse autoriteiten hebben de beveiliging rond het Songfestival behoorlijk aangescherpt. Na de dood van Bin Laden zou de kans op een aanslag tijdens het festival... volgens sommigen aanzienlijk zijn toegenomen. Ja, maar de Nederlandse deelnemers dit jaar, de drie J's... die maken zich vooralsnog niet zo'n zorgen. Het doel was niet echt het Songfestival. Want zelfs terroristen houden van muziek. Tja, dan begin je je als kijker toch juist wel een beetje zorgen te maken. Ja, en dan de dodenherdenking. De meeste programmamakers die wilden maar één ding weten zou de ceremonie op de Dam dit jaar wel rustig verlopen. Nou, het antwoord van die avond klonk bijna teleurstellend. Stille herdenking op de Dam. De tv-zenders van SBS die prikken ook altijd het beeld van de herdenking op de Dam door. Maar dit jaar liet één zender verstek gaan, net vijf. Die kozen voor om beelden uit te zenden vanuit het Big Brother-achtige Secret Story-huis in Portugal. Tja, over vrijheid gesproken. Oh Boy. Het is bijna tijd om stil te staan bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog... en de oorlogsslachtoffers die sindsdien gevallen zijn. Ook de bewoners die krijgen natuurlijk deze gelegenheid. Dus we schakelen nu live naar Portugal voor twee minuten stilte in het Huis der Geheimen. Maar het was op zijn minst vreemd dat net vijf de bewoners die twee lange minuten naar een tv-scherm liet kijken... met erop aangrijpende beelden van de Tweede Wereldoorlog waardoor de waterlanders bij de reality-kandidaten al snel vloeiden. Bewoners, dank jullie wel. Tja, mooi. Ja, en er vloeiden nog meer tranen deze week. Onder andere donderdag in het nieuwe programma Gepest op RTL 4. Herinneringen aan de schooltijd, toen het vaak goed getuige het succes van klasgenoten, de reunie en het mooiste meisje van de klas... Maar hier ontmoeten de pestkoppen van de klas hun slachtoffer van vroeger. Wil je dat wij een ontmoeting op, op touw zetten? Ja. Dan wil ik toch echt van je horen wat jij hoopt uit die ontmoeting te halen. Dus niet alleen omdat wij een mooi programma willen maken. Nou, misschien dat ik daarmee een stukje weer kan afsluiten. Een heel aardig programma waarmee RTL naar eigen zeggen zijn maatschappelijke betrokkenheid weer eens wil benadrukken. Want pesten, dat heeft grotere gevolgen dan wij vaak denken. Wij zijn uh, ook opgevoed in een groot gezin. Ja, er werd niet geknuffeld. Of... Hoe is dat voor u om dan te ontdekken, we hebben het niet gezien? Ja, dat vind ik verschrikkelijk, maar ik, ik kan er niks meer aan veranderen. Weet je wat zo fijn zou zijn om nou tegen elkaar te zeggen? Dat het zo jammer is dat we er niet voor elkaar waren. Nee. Je zou zeggen een origineel tv-idee. En presentator Peter van der Vorst zegt dat hij het zelf heeft bedacht. Maar oud-collega Henny Huisman... Die vertelde mij twee jaar geleden al dat hij exact hetzelfde programma bedacht had. Maar toen wilde geen enkele omroep dat nog uitzenden. Maar gaat Henny dan Peter van der Vorst nu aanpakken? Nee, want, zo zegt hij, hij heeft geen zin in ruzie met zijn maatje Peter. Dus laat hij de kwestie voorlopig rusten. Tja, daar gaat het toch allemaal om bij pesten, hè? Elkaar vergeven. Kastie kijken met Ron Vergouwen, Ronald Koeman. Op de perstribune bij Max. Ronald, was jij vroeger, eh, jaren zeventig denk ik, hè, Groningen, een pestkop? Of werd je gepest? Nou, ik eh, was meer pestkop dan ah, ja? uh, dat ik zelf gepest werd. Jij was natuurlijk al de beste voetballer van de klas. Nou, ik was in sporten wel, uh, wel goed. Dus uh, ja, ah, dan, uh, ja, en als je dan ook uh, je gewoon goed en normaal gedraagt... dan, uh, ja, dan word je niet vaak gepest. Dan misschien een keer uh, om mijn uh, rode haartjes ooit vroeger nog maar. ja. Maar uh, dat is niet uh, waar je nu nog aan leidt, Nee, nee, zeggen. ach, absoluut niet. Nee, maar het kan zijn, misschien zijn er anderen die nu zeggen... die Ronald Koeman mag nog wel eens zijn excuus komen maken voor toen. Nou, dat zal ongetwijfeld. Zullen er uh, mensen zijn uh, die dat misschien wel denken... maar ach, ik, met de tijd moet je dat toch wel... Uh, Vergeven lijkt mij echt, wel ja. kwijt raken. Ja, ja, heb je wel goede herinneringen aan je schooltijd? Ja, wel? ik heb uh, absoluut goede herinneringen... En, uh, niet dat ik het uh, weer over zou willen doen, dat niet. Want ik geniet van de tijd uh, die nu zo uh, aanwezig is. Maar ik heb daar uh, uh, geen, uh, geen probleem aan overgehouden, absoluut nee. niet. Was het lastig voor jou in die periode... om samen met je broer in een elftal te spelen in Groningen? Nou, niet, niet lastig. Dat vonden wij wel leuk. Alleen, uh, je wordt wel eens... Uh, Natuurlijk mensen die dan uh, gaan zeggen wie de, wie de betere is. en uh, nou ja, in, die, in die periode werd toch vaak gezegd dat Erwin de betere de mooiere voetballer was. Maar ik vond het alleen maar leuk. Dus ik vond het juist leuk om mijn, mijn oudere broer uh, in 1 elftal uh, te spelen. Ja. En hoe is het om tegenover hem te staan? Ja, het was ook wel leuk. Het was ook wel speciaal. En uh, nou ja, dan uh, gebeuren er ook wel eens dingen die, uh, die zo nu af en toe uh, nog wel eens op tv komen. Die dat schop, schop hem, he, die overtreding ja. van jou op je broer. Ja, ja, die komt geregeld dat, terug. Ja, wel. Dat was ook wel, uh, is ook wel logisch dat het terugkomt. Want ja, als ik daar nu over nadenk... Uh, ja, zou ik het nu niet doen, maar dat nee. moment was anders. En uh, wat zegt hij er vandaag de dag over? Nou, hij moet er wel <coughs> om lachen. Hij vond oh. het nog wel leuk ook. <coughs> Goed. Ronald, uh, iets ernstigs was dat jouw manager Ger Lagendijk... het afgelopen jaar is overleden, hè? Uh, vorig jaar. Ja. Dat kwam door een hartstilstand. Uh, je, je mist zo'n man, neem ik aan, want hij deed, ook, hij deed jouw zaken. Ja, klopt. Ja, die, uh, dat deed uh, Gerlagendijk Lagendijk niet alleen. Nee. Want ook hadden wij uh, veel contact uh, buiten het zaken doen. En uh, ja, dat is een harde klap geweest. Uh, zeer zeker voor de familie, ja, maar zeker ook voor ons. Want ja, we waren al uh, ruim dertig jaar met Gerlagendijk Lagendijk ja. uh, altijd op pad. En moet je dan nieuwe zaakwaarnemers zoeken? Of uh, gaan, gaan die dingen automatisch over op de mensen die al om hem heen uh, bezig waren? Nee, dat, dat, zo is dat niet gebeurd. Uh, in principe gaat het bureau Lagendijk wel verder. Het was ook een verzekeringskantoor. Het voetbalgedeelte gaat over naar een, naar een andere groep. Ik ga daar niet in mee, want ik wil mijn handen in dat opzicht uh, vrij hebben. Ja, en Ik heb wel met een aantal uh, zaakwaarnemers uh, gesproken... maar is nog niets uh, definitiefs. Dus je hebt nu geen zaakwaarnemer? Jawel, ja. <coughs> of, ik, of heb wel, ik heb wel een aantal uh, contacten waar ik wel bepaalde afspraken mee heb. Uh, ik heb uh, ooit, uh, maar dat is alweer een hele tijd geleden, uh, Raiola een gesprek mee gehad. Ik heb uh, pas kort met, met Guido Albers die uh, de zaken doet... Uh, van Players United, nu ook voor Frank de Boer. Daar doe ik al wat commerciële activiteiten mee. Ja, die kijkt ook voor mij, zo links en rechts... wat er, ja. wat er eventueel te doen is in de voetbalrijk. Maar ik begrijp dus dat je dat, dat, dat genre mensen nodig hebt... altijd om, uh, als jij kenbaar maakt... ik wil graag weer trainer worden ergens... dat je die mensen nodig hebt om voor jou als een soort voelhorens... de markt af te tasten? Nou ja, in, in, in het wereldje van het trainer zijn... Is contacten heel belangrijk. En uh, dan heb je iemand nodig. Anders moet je zelf alle clubs ja, precies, aan, ja. aan, nou ja. aan aanschieten en, ja. uh, en opbellen dat je eventueel wel of niet beschikbaar bent. Ja, dat vind ik niet. niet. Dat, dat, dat laat je aan een ander over. En, uh, en die contacten heeft, dat is wel heel belangrijk. En uh, nou ja, de naam die ik noem, uh, ja, ja die, die heeft zoveel contacten. En, en ja, dan, dan, als je dat wil, komt daar best wel iets interessants uit. Ja. Want die meneer Raiola die je noemde. Opereert hij niet heel veel in Italië? Nou, Raiola is de zaakbenemer van, uh, van Slatan Ibrahimovic. Hij ja. is de zaakbenemer van Van Bommel. Pas geleden geworden. Uh, Maxwell. Nou, het is wel ja. iemand die heel veel contacten heeft. En, uh, maar wat ik zeg, Guido Albers, uh, waar ik uh, ook afspraken mee heb... Ja, die, die heeft hij ook. En, ja. Uh, nou ja, dat, nogmaals, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Maar uh, dat zijn dus mensen die voor jou in het veld de markt als het ware... afzoeken naar iets wat bij jou zou kunnen passen. Nou, uh, uh, deze mensen kennen mij goed en weten wat ik wil. Nou, wat wil je? Nou, wat ik wil is, uh, is Europees gezien op een goed niveau een, uh, een club trainen. En noem eens een maar, voorbeeld. Wat is een club die in jou... Nou ja, zonder ik, te ik, zeggen ik, dat ik dat ben, misschien een club is. Persoonlijk zou ik graag naar Engeland willen. Ja. En ik besef heus wel dat, uh, dat Manchester United en Arsenal... niet op Ronald Koeman zitten wachten. Maar daarbuitenom zijn nog heel veel clubs waar ik best aan de slag zou willen... En, uh, ik ga niet uh, naar Turkije om uh, daar wederom uh, een aantal maanden op een schopstoel uh, te gaan zitten. Want ik, ik, als ik iets ga doen, en daarin is denk ik de keuze uh, heel belangrijk. En misschien heb ik in het verleden met, uh, met name Valencia... wel te veel op gevoel die keuze gemaakt. Ja, want voor, de, voor nog even voor de herinnering. Je was toen coach van PSV. PSV werd, meen ik, kampioen. Ja, ja op dat, in dat jaar werd ik kampioen. Geloof ik, één doelpunt verschil. Ja, klopt. En toen zei, uh, zei jij, ja, er komt een trein voorbij en die ging naar Valencia. Nou, ik ik ben, toen was er al belangstelling, want alleen toen koos ik om, om gewoon bij PSV te blijven. En toen uh, kwam Valencia wederom ja. terug in uh, eind oktober. Dacht ik was het in dat tweede seizoen van mij bij PSV. En toen heb ik het wel gedaan. En ja, uh, en toen werd je er uitgebonden niet... bij Valencia na, na, na een ja, na, korte na, tijd. Een na een maand of ja. vijf ja. ongeveer. En ja. wat denk je dan op zo'n moment? Nou, dan denk je dat je... Uh, dat is wederom de les. Uh, dat, het, uh, en dat, dat wist ik gedeeltelijk. Dat het een moeilijke club is. En, uh, en ik heb toch ook twee keer uh, de pech gehad. Zowel bij Valencia als bij AZ. Dat, uh, dat de president of de voorzitter... Bij Valencia was dat solaire uh, afstand nam. Waardoor men andere mensen het gaan bepalen. En ook bij AZ met, uh, met het probleem Schering aan de DSB-bank. Ja. Maar, maar voel je, is dat ook de reden waarom je nu zegt, dan ga ik maar naar Engeland... want daar is blijkbaar een groot vertrouwen in trainers nee, en managers want, eromheen? Dat, dat, want overal zie je trainers is het ontslagen worden. In? Of het Duitsland is, of maar het ja, Engeland Ferguson is. Maar ja, en Wenger. Nee, maar ik, ik, ik vind wel dat het, dat het heel belangrijk is. En, en vandaar nog steeds de teleurstelling van AZ. Hmm. Want daar had ik echt het gevoel dat dat een club zou zijn die uh, ook in een uh, moeilijke periode of in een mindere periode... niet direct uh, het vingertje wijst naar de trainer. Maar dat is helaas niet zo geweest. Nee. Dus Engeland, uh, op welke termijn denk je dan eigenlijk? In principe uh, kijk ik uit naar uh, het nieuwe voetbalseizoen. Ja. En dan ga je weer als een nomade... Weliswaar naar Engeland, niet ver weg. Maar je moet weer de hele boel oppakken. Nee, de familie blijft, blijft in Nederland. Dat, uh, dat hebben wij besloten. We gaan dat echt we niet meer mee, hè, die kinderen. Of ja. We krijgen ze niet meer nee, mee. Natuurlijk. En terecht, want uh, op een gegeven moment moet je ook hun uh, ja. een plekje geven... waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. We gaan, uh, we gaan weer terug naar onze verslaggever. Uh, onze vliegende kip, Gilles van der Wart. Ja, het, we zijn nog steeds in Doetinchem. Ik zou niet zeggen, maar dit gesprek is eerder opgenomen. Want dat kan natuurlijk niet. De bussen rijden al bijna van, van Twente en van Amsterdam naar, naar, naar Rotterdam... waar zo meteen de finale is. Ik sta nu nog in het ouderlijk huis met beide spelers. Met Luc en Siem de Jong. Ik kijk naar de open haard. En daarboven hangt een schilderij. Jullie allebei met een bal. En ik zie jou in het juiste shirt. Ja, ik had toen al het juiste shirt aan. Was je vroeger al Ajax? ja was vroeger al uh, altijd voor Ajax en uh, ja keek naar Ajax wedstrijden en uh, ik had er volgens mij een, uh, ja dus ook een Ajax shirtje en een sjaal of zoiets dus ja vroeger was het wel uh, Ajax altijd hoe zit het bij jou Luc ja ik moet je kunt mij ook in de Ajax shirt zien staan dus, uh, ja vroeger was het sowieso Ajax op, op dat moment dat uh, dat het uh, ja ja, ik speelde zo mooi voetbal en we uh, ja, waren er ook mee opgegroeid. En, uh, ja, dat, uh, toen was je op dat moment, uh, ja, omdat het zo goed ging voor Nederland, was je toch echt een ijzer, Maar Op dit moment uh, ja, speel ik toch bij Twente. Nou, jullie hopen natuurlijk zometeen uh, ooit samen in Oranje te spelen. Maar heb je ook nog een hoop dat jullie samen bij één club kunnen spelen? Ja, sowieso. Het is altijd uh, onze ja, toch een droom van ons geweest om samen te spelen. En uh, dat merkten we vroeger al in, uh, in jeugdteams, heel schoolteams. En uh, ja, ook uh, bij jongeren hebben we al samengespeeld. Dat, uh, ja, dat we elkaar toch ja, makkelijk kunnen vinden. En uh, ja, dat we toch merken dat, we, dat als ik in de spits sta, dat hij toch een ideale speler is om achter me te hebben. En voor hem denk ik andersom. En ja, daar uh, dat hopen we wel mooi samen te spelen. Ik kan me voorstellen dat jij eerder van, uh, van Twente naar Ajax gaat dan uh, andersom. Nou, nah, die kans is uh, vrij klein, uh, maar ik, uh, dat wordt me vaker gevraagd en uh, ik zit uh, goed bij Twente nu. En, uh, ja, we zijn uh, volgens hun kampioen geworden, we hebben Champions League gespeeld en uh, ja, wie weet wat er we dit zoen nog gaat gebeuren. Dus uh, ja, je hoopt dat, uh, dat, dat, dat het ook goed gaat en uh, dat, je, ja, jaar, dat we misschien weer Champions League spelen. En, uh, ja, uh, ik uh, moet zeggen dat ik toch, uh, ja, toch goed zit hier bij Twente. Uh, zien voor jou, ik, ik denk hetzelfde verhaal bij Ajax zit je ook goed. Uh, zeker als je prijzen gaat winnen. Aan de andere kant, hebben jullie een, uh, een favoriete buitenlandse club? Want ik denk dat het enige mogelijkheid is dat jullie misschien samen daarheen gaan. Je hebt, uh, je hebt een uh, zeldige hielp met dezelfde zaakwarnemer. Dus je kunt er met je contract al een beetje rekening mee houden. <lacht> nou ja, uh, ja, we hopen wel ooit een keer uh, in het buitenland bij een mooie club te spelen samen. Uh, ja. We zijn er uh, nu niet echt mee bezig met uh, welke club dat zou zijn. Maar uh, ja, wie weet... Uh, Komt er ooit een mooie club en uh, kunnen we daar samen naartoe. Ja. Nou, vroeger had je vaak tweelingen, uh, de Boer uh, van de Kerk, of uh, noem ze maar op, die, die speelden bij elkaar. Ooit moet het toch gaan lukken, zou je zeggen. Nou ja, we, we hopen het wel in ieder geval. En, uh, ja. Wie weet, uh, over een paar jaar spelen we samen ergens in het buitenland uh, dat weet je nooit. En, maar ik zit nu ook goed bij Ajax. En uh, ja, inderdaad, wat je zei, als we prijzen pakken, zou het nog mooi zijn. Doe eens een voorspelling. Wat wordt het vanmiddag in die bekerfinale in Rotterdam? Ja, dat is lastig. Ik denk mm, toch een 2-0 winning voor ons. Daar ben jij niet mee eens, denk ik. Nou ja, voor mij is het dan andersom. En, uh, ja, winnen wij uh, 2. -1. Is er iets nog wat jullie uh, samen van tevoren bespreken? Mm, nee, niet echt. Uh, ja, meer de, de kaartjes uh, regelen samen. Dat was uh, wel uh, een aardig gedoe. En, uh, er waren veel mensen die wilden komen kijken. Dus uh, ja, dat moeten we samen wel een beetje regelen. Ja, hoeveel kaartjes hebben jullie besteld? Ja, ik heb er twintig moeten bestellen. En hij heeft ook ongeveer iets van twintig besteld. Dus uh, er komen gewoon mensen kijken van ons familie. Ja. Ja, maar jullie vrienden, in welk vak moeten die gaan zitten? Want dat is een probleem natuurlijk. Ja, inderdaad. Uh, we hebben al een beetje uh, ja, ge ja, gezorgd van, uh, dat uh, die toch iets meer voor eigenlijk zijn. Dat die bij Siem, uh, <laughs> op Siem zijn kaartjes zit en die van Twente wel meer bij mij kijkt. Maar... Ja, voor hen is het ook gewoon heel speciaal dat ze die wedstrijd zien. En uh, dat, ze, dat ze toch uh, ja, er al bij zijn. In welk vak zitten jullie ouders? Dat uh, weten we nog niet. Uh, ja. We hebben de kaarten niet, uh, nog niet helemaal goed uh, verdeeld. En, uh, ja. Ik weet niet of ze misschien de kaarten kunnen regelen via uh, een sponsor of iets in een neutraal vak. Maar uh, anders zitten ze in het ijsvak, vak, denk ik. Ja, ik heb het gevoel ook dat ze dan niet meer naar de eigenlijk zitten. Dus, uh, <laughs> nou nah, ja, ik, uh, ik, ik oh, weet altijd, ze gunnen ons allebei. En uh, ja, inderdaad, we verdelen de kaarten. En waar, waar ze over zijn, daar zullen ze dan wel gaan zitten. Het uh, maakt op zich niet heel veel uit waar ze zitten. Het is gewoon, uh, ja, dat ze de wedstrijd ook kunnen zien. En uh, dat is het uh, mooiste van allemaal. Dat toch, uh, ja, denk dat ze allebei de zoners tegen elkaar spelen op so ik Bielke Finale. Ze hebben één blije en één minder blije, je zoon. Ja, inderdaad. Maar uh, ja, dat is altijd zo in de finaal. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Ja. De Zuur van der Wart en de gebroeders De Jong. Je zal er tussen moeten kiezen als de oude Ronald. Ronald Koeman. Ja, maar zijn ouders kiezen toch niet? Nee, die maakt het niet Ze winnen altijd. Ja. Dat is ook het voordeel ervan. Uh, ja. Bij jou ligt het nog niet zo ingewikkeld met uh, de kinderen... dat je al een, een, een neutraal vak moet uitkiezen? Nee, nee, absoluut niet. Zijn er talenten? Uh, mijn jongste zoon is uh, keeper sinds uh, drie jaar. En dat is wel een talent. Hij uh, uh, heeft ook uh, al een aantal weken bij Ajax gelopen. Speelt bij uh, Almere City. Oud ongeveer? Vijftien. Hij wordt uh, deze ja. maand zestien. Uh, ja. En daar uh, zit toekomst in, maar laten we afwachten... En, en stimuleert de vader dat? Of denkt hij van, jongen, um, weet waar je aan begint? Nee, ik stimuleer hem. Ja. Uh, want ja, wat is er mooier dan Wat een hobby is, uh, later uh, je vak van te maken. En je hebt van huis uit meegekregen via je eigen vader. Hè? Dat is ook rijk, dus even... uh, stimuleer hem absoluut. Ja. Jan van Hals, goedemiddag. Goedemiddag. Technisch technische man nee, uh, van, van Twente. hè. Ja, ik weet niet of het technische man is, hoe zou ik je aankondigen? Wat doe je? Nee, ja, nee, nee. Ik doe algemene zaken. algemene, algemene zaak. zaak. Met technisch ja. heb ik weinig te maken hoor. Nee, maar je hebt er wel heel erg kijk op, uh, Jan. <laughs> Oudspeler. Ajax, je hebt nog onder Ronald Koeman getraind. Ja, ja inderdaad. 2001. Ja. ja. Zou, zou die ooit een trainer voor Twente kunnen zijn, denk je? Zeg eens eerlijk. Ja, natuurlijk. Zou is een uitstekende trainer. Dus Zo'n uh, zo toptrainer kunnen we altijd gebruiken. Kijk. Maar, ja, bij, uh, maar bij, uh, hebben wij zijn een. Een, uh, ja. een uitstekende trainer. Daar zijn we heel blij mee. Dat begrijp ik. Um, in hoeverre is het uh, voor, voor Twente uh, voor commercieel belang om de prijs te pakken? Nog even los van het sportieve. Dus het is uh, de eer en glorie voor uh, de voetbalkant, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Het is, uh, en dat is gisteren eigenlijk al begonnen. Je merkt gewoon dat die, dat die hele regio Oost-Nederland uh, leeft zo mee. Gisteren werd de spelersbus uitgezwaaid tot 2000 uh, man die uh, langs het kanaal stonden. Met vakbonds en alles. Nou ja, mm. vandaag, uh, we zijn vanmorgen vol begonnen. Tienduizenden mensen al uh, die, uh, die in de weer zijn om ons uit te zwaaien of mee te gaan in bussen. Bijna 250 bussen naar de Kuip. Dus het wordt weer een voetbalfeest. Ja. Wordt het ook een echt feest? Gaat Twente voor 120% voor de beker vandaag? Nou, dat sowieso. Dat sowieso. Ik, was, uh, ik, ik had zelf niet zo'n heel goed gevoel, maar dat komt gewoon omdat ik... Uh, mijn eigen eventuele teleurstelling al uh, mm. dus, uh, uh, wat in wil dekken. En dat zei ik van de week ook toen ik in Hengelo was, waar het trainingscentrum is. Zaten we aan de leestafel met nee. de jongens. En toen zei ik dat ook van, nou ja, ik, ik heb eigenlijk niet zoveel vertrouwen in. Nou ja... Uh, de reacties die toen, uh, met name de geïrriteerde reacties naar mij toe... die gaven me wel weer een beetje vertrouwen. Want ja, er zit echt een hele vastberadenheid in die ploeg... dat ze die prijs willen pakken. Ja, nou ja, het, het is natuurlijk vooral een wedstrijd die in de slagschaduw ligt... van de wedstrijd van volgende week zondagmiddag, Ajax-Twente, om het kampioenschap. Ja, dat is, dat is de, de omgeving. De omgeving uh, maakt dat ervan. Hmm. Maar uh, ik kan je verzekeren, en Ronald zal het kunnen behamen... als uh, vanmiddag om vanavond om zes uur dat fluitje gaat wel bij de technische staf. Als helemaal bij de spelers... die willen maar één ding, hoor. Die willen niet ja. beker pakken. Nou, laten we vragen, Ronald. Voelde jij dat ook zo als speler? Destijds? Ja, wel, want ik begreep eerlijk gezegd ook niet... dat de commentaren waren van... ja, de, de clubs gaan kiezen is minder belangrijk... want de, de laatste wedstrijd in de competitie ja. is de belangrijkste. Nee, het is een finale. Het is een prijs. Ja, uh, je kunt niet kiezen. Je moet gewoon proberen om te winnen. En ja, als ze de mentaliteit van Jan hebben... dan uh, komt het bij Twente <laughs> wel goed. Nou. Uh, Jan, nog één vraagje. Uh, Ronald Koeman heeft uh, van de week uh, uh, Barcelona-speler Villa uh, geïnterviewd. Ge heeft hij heel goed gedaan. zijn de juichende recensies. Uh, vind jij hem ook een uh, presentator straks? Misschien wel als Gary Lineker, maar dan op de Nederlandse tv? Ja, daar was ik ook over, over verbaasd. Zeker. Uh, kijk, het grote voordeel van Ronald is natuurlijk... A, hij heeft een enorm Europees netwerk. Dus bij dat soort Europese topwedstrijden... dan krijg je ook eerder die spelers ja. te spreken. En, en zij zijn ook wat vertrouwelijker. Maar met name de vraag naar Guardiola, uh, toen zei Ronald, Ronald had hem ook gesproken meteen na de wedstrijd. En alleen Ronald Koeman kan de vraag dan stellen, wat voel hij meteen na de wedstrijd? En toen uh. zei Guardiola meteen, ja ik was blij dat ze niet zo uh, uh, hebben gespeeld allebei de wedstrijden. Uh. Maar dan krijg je meteen op trainersniveau dat ze niet allebei zo verdedigend hebben gespeeld. Real Madrid hè, had uh, Guardiola, Guardiola toch? ook. Ja dat kan je alleen maar als je Ronald Koeman heet dat soort vragen stellen en dat soort eerlijke antwoorden krijgen. Uh. Dank je wel, Jan. <laughs> Dank je wel, Jan. Maar dan gaan wel je eigen kansen om ooit die plek in te nemen. Hè? Als je, ik bedoel, als je je tegenstander zo uh, tussen aanhalingstekens uh, tegenstander aanprijst. Want jij, jij zou het ook kunnen, natuurlijk. Ja, ja, maar het, ja. hier kan ik niet tegenop. Ik zou graag zijn microfoon dragen, hoor. Want dan ja. mag ik ook stiekem meekijken Goed. met Jabila. Jan, ik wens je een goede reis naar de Kuip, want ik aan, aan het geluid te horen ben je onderweg. Althans, je bent mobiel uh, nu aan het bellen, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. De files neemt me steeds meer toe hier. Ik kan het me voorstellen. Nou, een mooie middag, een zonnige middag... en we zien hoe het afloopt. Oké, okay, jullie wel plezier. Dag. Jan van Halst. Ja, uh, Ronald, we hebben het al even over gehad... over dat Gary Lineker-achtige uh, gedoe presenteren van zo'n programma. Zou, heb je die ambitie wel? Zou je het willen? Zou je, uh, Nog even los van het feit, kan ik het wel? Ben ik de ja, beste? Uh, ja, ik, vo, ik vind het wel heel leuk uh, wat ik uh, nu doe bij de NOS... Ik vind het leuk, zeker bij de Champions League. Want dan krijg je ja. toch wat meer tijd om... Uh om in ieder geval je mening te geven. Ja, maar dat is een andere rol, Nee, oké, okay, maar, maar... en zo bij dit soort wedstrijden... klopt natuurlijk de, wat Jan zegt. Dat Ja, als ik iemand vraag om, om een aantal vragen te mogen stellen... Mm. ja, zeggen ze geen nee bij een journalist. Kunnen ze denken van, nou ja, doe maar. Zeker als het uh, niet gaat om... Uh, in dat geval bij Barcelona om, om Spaanse media. Ik vind het wel heel leuk. En uh, ja, ik ben wel nieuwsgierig eventueel... Of, uh, of daar iets voor mij verder in het vat ja. in zit. Aan de andere kant ja heb ik nog ook wel de uitdaging op trainersgebied om uh, ja, ja, dat net, als eerst... Je hebt net al die managers genoemd die voor jou uh, onder andere in Nederland is het Ja, Het zijn wel vier namen geloof nou, ik. Maar aan de andere kant uh, word je tegenwoordig ook door Jan en Anneman uh, gebeld... Ja? die iets hebben of die denken iets voor je te hebben. Dus ja. uh, zo werkt het wereldje ook. Ja. Um, maar goed, het is dan wel zo als je presentator van zo'n programma bent. dan werk je in feite niet meer met en voor de, alleen voor de, voor de voetballers. maar je werkt ook voor de kijkers in dit geval. Hè. Je nou, moet in feite aan hun kant staan. Nee, dat is het. moet van dat, hun zijn. Dat en is, niet is van de voetballers. Zo, maar ik denk dat het. wat het allerbelangrijkste ja. is. dat je de kijker op zo'n zo simpele mogelijke manier. Uh, laat uitleggen wat, wat, wat ze gezien hebben. En uh, nou ja, dat vind ik wel heel belangrijk. We hebben het uh, afdoende besproken. We zijn benieuwd uh, waar dit schip uh, stond. Waar, waar deze trein naartoe voert, uh, Ronald. Ja, Want, we Want uh, er komt een trein langs, natuurlijk binnenkort. Ja, heen. nou ja, en wat voor, wat voor gebied dan ook. Uh, ik ben ja. te jong om. Uh, ja, om, te om te gaan Alleen maar hier dag op de kolf. Dat doe te je wel, hè, veel? Ik doe dat veel, ja, ja omdat het een uh, fantastisch mooie sport is. Ja, je hebt, een, je hebt een mooi leven natuurlijk. Ik heb een fantastisch leven. Ja. In Italië is de Giro weer begonnen. Niet in Nederland zoals vorig jaar, maar in Turijn. Uh, sporthistoricus Jurrit van der Voren. Uh, uh, Jurrit uh, Mistolka, als ik die naam noem uit Utrecht, wat zeg jij dan? Hé, hey. het zijn een van die weinige sporters... of van die, van die sporters die heel interessant zijn. Niet alleen maar als sporter, maar ook als mens. Om wat ze voor opmerkingen maken als ze terugkijken op een carrière. En zo iemand... Uh... Ja, die kom je niet zo heel veel tegen. Maar Mies Stolke ja. was wel heel bijzonder. Ja, wie en was het eigenlijk? Want ja, de... vorig jaar kwam hij opeens weer even in het nieuws. Het is een wielrenner uit de jaren 50. Mensen denken toch eerder aan Wim van Estervoud-Wachmans. Ja, maar... de Haan en Jo de Ro, dat soort types. Huub Zilvermans, ja, Zilverberg. Was... Maar Mies Stolke zat er ook tussen. En uh, hij was vorig jaar weer even in het nieuws. Want de Ronde van ja. Italië was toen in Nederland. En Stolken mocht toen het startschot geven voor de toerrijders. En dat was een uh, eerbetoon voor de renner die in 1956 zelf had meegedaan aan de Giro. En tegen Jeroen Wielaerts van de NOS vertelde. hij. Vorig jaar waarom hij zo gek was om helemaal naar Italië te gaan, toch nog wel de andere kant van de wereld. Ik denk dat hoe groter je minderwaardigheidscomplex is, hoe dieper je kan gaan in de sport. Dat vind ik toch op zich wel een opmerkelijke reden. Je minderwaardigheidscomplex stuurt hem de hele wereld over, maar dat maakte hem dus wel een man van de wereld. En met ontzag keek hij terug. Dat was in Studio Sport vorig jaar, op dat grote avontuur. Ik was inderdaad een wereldreis. De eerste keer dat je in een helikopter zat, de eerste keer dat je in een vliegtuig zat. Ja, ik was in het buitenland geweest, ja, net in de Elzas, Maar verder was je nog nooit ergens geweest. Ik had nog nooit een berg gezien. En dat vind ik zo'n mooie slotopmerking. Ik had nog nooit een berg gezien. Want de echte wieler die hebben dan van, hé, hey. in 1936 zei Theo Middelkamp precies hetzelfde... toen hem werd gevraagd of hij mee wilde doen aan de Tour de France van 1936... en hij schreeuwde van, ik heb nog nooit een berg gezien. Maar hij won daarop meteen wel de zwaarste bergetappe... en werd zo ook de eerste Nederlander ooit die een Tour-etappe heeft gewonnen. En ook Stolker voelde zich blijkbaar thuis in die ijle hoogtes, Merkte ook Polygoon. Hier reek de tot dusver weinig bekende Nederlander Mies Stolker... zich kennelijk zeer thuis te voelen... Alle grote mannen moesten het afleggen tegen deze 22-jarige ex kantoorbediende uit Utrecht. Ja, je krijgt van Philip Loemendaal uh, niet alleen rugnummers erbij... maar ook nog uh, de rest van Doopzeel, deze ex kantoorbediende uit Utrecht. Hij won dus een etappe in de Giro. Ja, en dat is dus de reden waarom we Stolker even weer terughalen. Hij heeft een etappe in de Giro gewonnen. We moeten nog maar wachten of een Nederlander dit jaar dat ook gaat doen. En het was tot grote verbazing van iedereen... en misschien nog wel tot grootste verbazing van hemzelf als hij erop terugkijkt. Ik sta nog versteld nu, want... Als ik die beelden zie, dan zie je mijn beentjes heel snel rondgaan. Dus met een hele lichte versnelling. Maar ja, toen kon ik dat nog. En inmiddels heeft hij meer dan 50 jaar kunnen nadenken over die indrukwekkende wielenprestaties. En dan, daarom vind ik hem zo interessant, gaat hij terugkijken waarom hij dat gedaan heeft. Een fascinerend antwoord. Alleen maar door te bewijzen, door, door te willen winnen, winnen, winnen, winnen, winnen. om iemand te zijn. Dan ben je natuurlijk nog niemand. Je bent alleen Michel de wielrenner. Maar in wezen ben je niks als mens. En opeens moest ik weer denken aan weer een andere wielrenner. En dat was Fedor den Hertog dit jaar overleden. De filosoof onder de wielrenners. En dat mag je van Strolke toch ook wel zeggen met deze opmerking. Het zou mij erg leuk lijken als een verslaggever van de NOS... tijdens deze Giro is naar een etappenwinnaar toe te stappen... met die woorden van Strolke van. Volgens Strolke ben je nog steeds niemand. Klopt dat? <lacht> Volgens mij levert dat hele mooie televisie op. Ja, overklap op zijn... Uh, hè? Zou kunnen, ja. Al deze oude beelden zijn er te zien op de website van de PS Tribune. Miss Stolker. En voor het, uh, voor het goede verstaan, het is Stolker met een O, hè? Ja, het is geen ja, Stolker. Als, als er iemand aangaat dat je denkt van, hallo, maar zo erg is het niet. Oké, okay, Jurrit, Jurrit, de vraag is genoteerd. Dankjewel. Ronald Koeman. Heb je iets met wielrennen, de Giro, dat soort uh, andere nou, sporten? Nou, ik, ik moet zeggen, ik had altijd wel wat met wielrennen, maar... ik werd ook regelmatig teleurgesteld als je de Tour weer naar... Uh, ja zag en wat er allemaal gebeurde bij en uh, Dan later las je het bericht van uh, doping gebruik. Dus ik ben wel eerlijk gezegd een beetje klaar met het wielrennen. Ja, dat is ontzettend jammer, want het is zo'n fantastische sport... om naar te kijken en naar te luisteren. Nou ja, het, het kan mooi zijn, maar uh, helaas niet, uh, niet altijd. Ja, jij bent nu zonder werk. Uh, dat mag ik zeggen, werkloos uh, trainer. Wat, wat doe je dan, behalve golfen, zo op zo'n dag als uh, morgen bijvoorbeeld? Nou, het is duidelijk dat, uh, dat we ook wel wat meer tijd hebben om uh, naar ons huis in Portugal te gaan. Uh, ik heb uh, inmiddels uh, met een vriend zijn we een, uh, een bedrijfje gestart. Dat, heet, uh, dat heet Propdate. En Propdate is een, uh, is een website waar ik uh, een van de vier aan aandeelhouders in ben. En het gaat alleen om uh, het gebied van de Alcarve in Portugal. Waar we eigenlijk uh, een match proberen te zoeken tussen... De koper en de verkoper van een huis en dan met name het tweede huis. Nou, daar is een website voor opgericht. Dus uh, eigenlijk een beetje zijn de makelaars in de, in de Alcarve niet blij mee met ons. Maar ja, wij vinden dat, uh, dat bij verkoop van je huis het belachelijk is om uh, 5 tot 6 procent uh, provisie af te dragen. Ja. En, en, en, daar en hebben we, wat vragen we dan aan jou af? Want jij ja, doet het ook niet nou, Je betaalt als je je huis wil verkopen. betaal je gewoon een bedrag per maand om op de website te staan. Ja. Met foto en tekst. Uh, hoe je je huis wil verkopen. En, en met alle contactgegevens. En, en daar betaal je gemiddeld afhankelijk van de prijs van je huis. Uh, ja. 50, 60 euro voor. Ja. Noem mij eens één goede reden waarom ik, gesteld dat ik het geld had. daar zou moeten gaan wonen. Nou ja, ik vind nog steeds uh, dat uh, het Portugal uh, en ook de Oude Carver... dat heeft nog iets primitiefs in zich. En je hebt altijd goed weer uh, fantastisch om te kolven. Uh, zee, alles, alles bij de hand. Fantastisch ja. eten. Ja, en we zijn toch nog meer uh, Portugees geworden dan Spaans uh, dat we al waren. Ja, maar ja, kan maar zo door je van Gaal tegen het lijf lopen. Of John Mol? Ja, dat, dat John de Mol uh, wel. Want uh, dan is het leuk om hem tegen het lijf te lopen. Ja, waarom die anderen niet? Nou, dat is wel bekend, toch? Die wil jij niet tegen het lijf lopen? Nou, dat, die kom je je tegen. Komt, je komt elkaar tegen. Is dat nou nooit meer bij te leggen, Ronald, denk je? Jouw nou, controverse uh, met Louis van Gaal? En jullie Ajax-verleden? Ik, ik, ik ben niet zo toch? Nee. maar ik nou. denk dat de andere partij... Er uh... is iets misgegaan, hè, onderweg. Nou ja, ja. oké. Okay. Uh, ik was trainer, uh, van Gaal was technisch directeur. Ajax, en, uh, ja. Ik had niet het idee dat, uh, dat het bleef bij technisch directeur... dat, mm. dat hij het liefst op alle stoelen zat. Ja, het is een ingewikkeld mens, uh, blijkbaar... Dat kun je zeggen, ja. Ja, nou goed. Ik begrijp uh, dat wat jou betreft uh, zand erover... maar van die kant waarschijnlijk nooit. Uh, zegt John de Mol uh, wel eens uh, tegen jou... want dat is een man die verstand heeft van televisie, hè? Hé, hey Ronald, ik zag jou op televisie. Uh, dat moet je vaker doen. Of nee. geeft hij tips? Nee, hij geeft geen tips. Ik praat wel met John uh, over, over televisie. Hmm. Omdat hij natuurlijk ook nu weer... zijn nek heeft uitgestoken. Eigenaar van de het, de SBS geworden. Het CBS verhaal Maar uh, nou ja, als John denkt dat er uh, misschien een toekomst voor mij... <laughs> Bij hem is als, uh, als, als TV. En, en dan zal hij het absoluut laten blijken. Nou ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat hij nog eens mee gaat doen. voor de televisierechten van het voetbal. Betaald voetbal. Nou, dan mag hij bellen. Dan mag hij mij bellen. Ja. Echt waar ga je dan zo weg bij de NOS? Nou ja, ja daar zie je weinig op hapstukken het... natuurlijk. Maar, uh, maar ja, het is wel belangrijk uh, dat, je, dat je bij de grote evenementen aanwezig bent. En dat is nog steeds de NOS in dat opzicht. Uh, ja, vind ik het leuk om voor de NS. Ja. NOS uh, wat te doen, begrijp ik. Maar nu ben je dus ook uh, een makelaar. Uh, nee, ik ben geen makelaar. Nee, nou ja, goed. Je Jij hebt een website waarop mensen, uh, nou, via jou in het geval, het aantal Wat ben je dan? Boegbeeld. Nou ja, ik word natuurlijk toch wel door de bekendheid uh, ja. die je hebt... natuurlijk toch ook wel door het bedrijfje ingezet. Nou, dat vind ik ook leuk, want ik ben in Londen op een beurs geweest... En, uh, ik ben in Londen geweest met een bank uh, te praten. Want we zoeken ook uh, met dit bedrijf een aantal partners. Twaalf wel gesteld. Wel gezegd. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, dat is iets anders. Maar ja. nogmaals, jij vroeg mij uh, ja. hoe mijn vrije ja. tijd een beetje wordt ingedeeld. Zo, ja. Dus uh, Zo, ook, ook door dit soort dingen. Zij, ik, het kan teleurstellend voor je zijn. Uh, doe ermee wat je wilt. Maar 14% vindt dat je direct in dienst moet als, als sportpresentator. En 86% laat het niet doen. Nou ja, oké, okay, dan, uh, dan is goed, dat bekend. Dat zijn niet de mensen van de sollicitatiecommissie. Dat scheelt dan weer. Um, je gaat naar de bekerfinale natuurlijk vanavond. Ja, ik ga kijken, ja. ja. En op de tribune zit je dan als trainer daar... of denk je, ik laat dit dus heerlijk over me heen komen? Nou, ik laat het al heerlijk over me heen komen. Maar ik kijk absoluut wel hoe elftal ook op het veld staan tegen elkaar. En, ja. uh, en gelukkig heb ik ook iets van uh, dat het mij niet uitmaakt wie er wint. Dat scheelt er weer, Dus je kan wat dat betreft natuurlijk... Heerlijk op de tribune zitten. Mooie reis naar Rotterdam. Dank je wel. Fijn dat je hier was. 035-677-6001, het antwoordapparaat. En deperstribune.nl, onze website. Een mooie zondag en veel plezier bij de sport. Bij Langs de Lijn tot 8 uur vanavond. Het is niet de eerste maandag van de maand en het is niet 12 uur in de middag. Maar als het nu de tweede woensdag van de maand was... Ben je voorbereid? Kan je een aantal dagen zonder stroom en water? Stel een noodpakket samen. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende drinkwater, een zaklamp en kaarsen. Lees wat je nog meer nodig hebt op nederlandveilig.nl Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd? Hoest u veel? Ga dan tijdens de longweek van 9 tot en met 13 mei naar uw apotheek en doe de COPD-risicotest. Kijk voor deelnemende apotheken op apotheek.nl. Meer weten over medicijnen en gezondheid? Vraag het de apotheker. Dit is Radio 1.